7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die in landelijk verband samen regeren. De christendemocratische CDU blijft volgens een exitpoll met 28 procent nog wel de grootste partij in de deelstaat. De sociaal-democratische SPD viel terug van 30 naar 20 procent. De grootste winst in Hessen was volgens de exitpoll voor de Groene en de rechtse AFD... In Hessen regeerde de afgelopen jaren een coalitie van christendemocraten en groenen. Onzeker is nog of die coalitie-regering kan worden voortgezet. Het kabinet van Sri Lanka is vrijdag ontslagen vanwege een moordcomplot. Volgens president Sirisena Sena was een minister betrokken bij een plan... om zowel hem als een voormalige minister van Defensie om het leven te brengen. Het ontslag van het kabinet heeft het land in een politieke crisis gestort. De ontslagen premier beschouwt zichzelf nog steeds als de wettige premier van Sri Lanka... Honderden van zijn aanhangers verblijven al twee dagen bij zijn ambtswoning. Het parlement is door de president tot half november ontbonden. In de eredivisie heeft Ajax de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de arena werd het eenvoudig 3-0 nadat Feyenoord-verdediger Jerry Sint-Justen... al in de zesde minuut met een rode kaart van het veld was gestuurd. De 1-0 vlak daarna was een eigen doelpunt. De 2-0 kwam vlak voor Rus van Ziyech en Tadic maakte de 3-0 in de tachtigste minuut. Ajax is nu al 13 klassiekers in de arena ongeslagen. De andere uitslagen, AZ Heerenveen 2-3, Willem II Utrecht 0-1 en Vitesse Fortuna Sittard 2-1. In Spanje was er ook een klassieker, Barcelona versloeg aartsrivaal Real Madrid met 5-1.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 luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Zondagavond alweer en het is 7 uur geweest. En dat betekent natuurlijk weer CFM Klassiek. En het wordt een zware vanavond in dit uh, Halloween weekend. Uh, het thema van dit programma nadat we wat leftovers van uh, de vorige week hebben uh, gedraaid. Wordt uh, classical music for metalheads. Nou dat is een aardig thema. Uh, in een ander programma uh, van uh, Angela Jansen wordt de metal muziek. Uh, wellicht, maar uh, veel van die muziek is gebaseerd op klassiek thema's. En uh, mensen die van dat soort muziek houden, hebben dan ook over het algemeen uh, waardering voor wat zwaardere klassieke muziek. En die gaan we vanavond draaien. Dus het wordt een uh, heftige uitzending vanavond. Maar we gaan gewoon rustig beginnen met een pianosonate in nummer 30 in E majeur opus 100. En daaruit het eerste deel: Vivace manon troppo, Adagio Espressivo. En deze prachtige sonate werd gecomponeerd door Ludwig van Beethoven en wordt uitgevoerd door Alexandre Thago Piano. Ja, we zitten nu nog even in het uh, lichte werk. We gaan naar de vioolsonaten in G-mineur, opus 36, uh, 38, nummer 3. En daaruit het tweede deel, het adagio. De componist is Ferdinand Ries. En dat is een componist die leefde van 1784 tot 1838. Een Duitse componist... En pianist en een pupil van Ludwig van Beethoven. Nou, dat is toch maar prachtig dat je zo'n masterles krijgt. Erik Grossman speelt viool eh, op een Stradivarius, ook dat nog. En eh, Susan Kegen speelt piano. En zo komt de maestro zelf ook nog weer... een keer aan bod. En Fuga in C-Majeur... Uh, majeur moet ik zeggen, sorry. Fuga in C-Majeur. WOO 215-S64. Uh, Ludwig van Beethoven... Uh, die schreef het. Die kon ook Fuga's maken, hoewel dat... Uh, natuurlijk een grote specialiteit van Bach was. Maar Beethoven kon het ook. En we gaan het luisteren naar... Uh, Cedric Tibergin. En die speelt piano. <laughs> Even mee terug naar de barok. Het stuk wat we gaan spelen dat heet The Old Bachelor. Het catalogus nummer is zes, en En het is een horlepiep. En de horlepiep, dat is een dansje. Ja. Componist van het stuk is Henry Purcell. En het wordt uitgevoerd door les musiciens de Saint Julien. En daar eh, maak ik deel van uit. Justin Taylor op klaversymbol. En François Lazarevich speelt hoornpijp. En hoornpijp is een heel oud instrument, een soort fluit. Maar dan met een dubbel riet. Gaat u ervan genieten, The Old Bachelor. Ja, en u denkt natuurlijk, wat blijft het rustig? Ja, het blijft nog wel even rustig. Ik zei al, we zijn nog wat bezig met wat leftovers van de lijst van een vorige uitzending. Maar dat eh, zware werk, dat komt er echt nog wel aan hoor. We gaan nu in ieder geval luisteren naar een vioolconcert in C majeur, HOB 7A, deel 2, het Adagio. En dat is van Frans-Jozef Haydn. En het wordt uitgevoerd door Amandine Bayer op viool uh, en Julie uh, Incogniti, uh, muziekensemble. Weer iets uh, aparts nu. Uh, concert voor, uh, van oud-Engelse melodieën voor viool, vrouwenkoor en orkest. Dat is een, uh, toch wel een hele aparte combinatie. Deel 4 daaruit, combinations. Het is William Schumann die uh, viool speelt. En verder staat het New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Mm-hmm. <laughs> modern klassiek is ook klassiek, zegt men dan. <kacht> en dit was eh, toch wel wat ongebruikelijk en vrij modern. Goed, maar dat kan je verwachten met eh, Bernstein als leider, als dirigent. Nu gaan we over naar toch wat heavier werk, eh, denk ik. En eh, dit komt uit een prachtige lijst die ik op eh, Spotify vond. Eh, classical music for Metalheads, Nou, u weet wat metalheads, dat zijn mensen die van heavy metal houden. Die komen op dinsdagavond altijd aan hun trekken. Binnenkort op donderdagavond. Maar um, <kliek> dit is dus een, een lijst met toch wel behoorlijk heftige klassieke muziek... waar deze mensen dan ook best van zouden kunnen genieten. Nou, we beginnen met het eerste stuk en dat heet The Planets... Opus 32, deel 1 daaruit, Mars, The Bringer of War. En de componist daarvan is Gustav Holst. En het wordt uitgevoerd door het Los Angeles, Phil Los Angeles Philharmonic Orchestra... onder leiding van Zubin Mehta... Hoeft geen betoog dat de muziek vaak toch wat moderner van karakter is in de latere periodes. Zo ook de volgende. Alleen is het geen orkestwerk, maar een pianosonate en wel nummer 7 in best majeur. Opus 83, deel 3 Precipitato. De componist is Sergei Prokofiev. En de pianist die het gaat uitvoeren heet Boris Gildberg. naar Vivaldi en wel naar de Four Seasons de uh, Vier Seizoenen dat is een VO-concert in uh, nummer 2 in G Mineur RV 315 de zomer, nou die hebben we net achter ons, we zitten alweer in de herfst maar goed, hier nog even de zomer uh, uitvoering is presto en het wordt uitgevoerd door Dimitri Sinkovsky op viool met la voce strumentale. we gaan weer wat eh, moderner nu. Want we krijgen de Litaniën AWV 100. En de componist is Jehan Alain. En deze man leefde van 1911 tot 1940. Het is een orgelstuk. En het wordt uitgevoerd door William Whitehead. En hij bespeelt het orgel van de kathedraal van Auxerre. Adams, en dat is de volgende componist die wij u laten horen. En het stuk heet Short Ride in a Fast Machine. Oftewel, een kort ritje in een snelle machine. Het wordt uitgevoerd door het Bournemouth Symphony Orchestra... onder leiding van Marin Alsop. uitgevallen? op Mojo. Ik zei het al, het wordt niet makkelijk vandaag. Het is een uh, beetje heavy uitzending met toch wel wat zwaardere muziek erin. Uh, en dat komt omdat ik alles heb uitgezocht uit een lijst die heet uh, classical music for metalheads. Nou, dat zijn natuurlijk de liefhebbers van heavy metal muziek, maar die houden vaak ook wel van de wat zwaardere klassieken. Nou, uh, aangezien wij in dit programma het streef hebben... om alle vormen van klassieke muziek uh, aan bod te laten komen... vond ik dat het ook dit wel een keer uh, ertussen mocht. We gaan uh, naar het laatste stuk uh, van uh, dit uur. En dat is een pianostuk. En het uh, komt uit de twaalf etudes... 10, nummer twaalf in C mineur. De Revolutionary ...de uh, Revolutionary... ...van Frederik Chopin. En de pianist... ...die het uh, voor u gaat uitvoeren... ...dat is Murray Pirahia... En dat was inderdaad het laatste stuk van dit eerste uur van CFM Classic. Straks na het nieuws van 8 uur gaan we natuurlijk gewoon vrolijk verder op de ingeslagen weg. Dus u krijgt nog veel fraais eh, te horen straks in het tweede uur. Ik zou zeggen: neem even een bakje koffie. Ik ga dat ook doen. En eh, ik zie u straks hopelijk weer terug aan de andere kant van het nieuws van 8 uur. Tot zo.